Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Sierra Leone worden nog steeds komen van afgelopen week. Ziekenhuizen zeggen dat zeker 500 lichamen zijn geborgen. Er worden nog ruim 600 mensen vermist... die vermoedelijk zijn meegesleurd door de modder... of die zijn bedolven onder het puin van ingestorte huizen. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden... wordt volgens de autoriteiten met de dag kleiner. In heel Sierra Leone is vandaag tijdens kerkdiensten... stilgestaan bij de natuurramp. In de Finse stad Turku heeft de politie opnieuw huiszoeking gedaan vanwege de aanslag van vrijdag. Er is niemand opgepakt. Vrijdag stak een man op een plein in Turku twee mensen dood met een mes. Acht personen raakten gewond. De dader, een Marokkaan van 18, zit vast. Agenten hebben nog geen verklaring van hem gekregen. Hij weigert te praten. De politie zei eerder dat hij het bij zijn aanval vooral gemunt had op vrouwen. Ook vier andere Marokkanen zitten vast. Het is niet duidelijk wat hun rol was. In Zwitserland is een vliegtuigje neergestort. De drie inzittenden zijn omgekomen. Het ongeluk gebeurde in het kanton Wallis... bij de 2200 meter hoge Zanetspas. Waardoor het vliegtuigje neerstort is onbekend. Het gaat volgens de Zwitserse politie om een Piper Warrior 2. Het wrak ligt in een Alpenweide. Het toestel was van een hobbyclub in de regio Zeeland... in de buurt van de hoofdstad Bern. PSV heeft ook zijn tweede wedstrijd gewonnen. In Breda werd het 4-1 tegen NAC... De Eindhovense doelpunten werden gemaakt door Bergwijn van Ginko, Lozano en Hendricks. Voor NAC scoorde Ambrose uit een penalty. Sparta speelde thuis 1-1 gelijk tegen Pex Wolle. Eerder op de dag boekte Ajax zijn eerste officiële zegen onder coach Marcel Keizer. De Amsterdammers wonnen thuis met 3-1 van FC Groningen. Feyenoord won met 1-0 bij Excelsior. En FC Utrecht versloeg thuis Willem II met 2-0. Het weer op de meeste plaatsen is het zonnig. Nu nog wel. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 10. Ook morgen geregeld zon, maar ook wolkenvelden en in binnenland kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee. Zandvoort. Zomerhit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 Vronsky, een Oost-Europese aangelegenheid. Dus Schumann's Celloconcert.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 Blijft toch maar een majestueus instrument. Dit Christian Muller orgel in de grote kerk op de grote markt in Haarlem. In dit geval bespeeld door Jacques van Ortmersen en hij speelde eh, Bachs Preludium nummer 532. Althans dat is eh, volgens Bachs werken verzaagnis. We gaan eruit met als uitsmijter de